7 uur. Michelle Veldkamp met het nos journaal. Het kabinet moet meer doen om het vertrouwen in het coronabeleid terug te winnen. Dat zeiden partijen in de Tweede Kamer tijdens een fel debat over het toenemende aantal besmettingen. De aanpak en communicatie moeten volgens de fracties beter. Niet eerder was de kritiek in de Kamer zo hard. Tijdens het debat zijn geen nieuwe maatregelen aangekondigd, maar Rutte zei wel dat er vaker persconferenties komen. De premier verwacht dat er deze week acht zorgelijke regio's bijkomen. Op dit moment zijn er nog zes regio's waarin de coronabesmettingen zorgwekkend hoog zijn. Maastricht, Zwolle, Enschede en Arnhem zijn het hardst getroffen door corona. Marktonderzoeker Locatus keek naar de economische effecten op 2500 gebieden en zag grote verschillen. De hardste klappen vallen in steden die het vooral moeten hebben van toeristen of waar een overaanbod is van kleding- en schoenenzaken. Deze winkels hebben veel concurrentie van online shoppen. Ook speelde het aantal coronagevallen in een regio een rol. Overheidswebsites moeten voor iedereen te gebruiken zijn, ook voor mensen met een beperking. Maar van 2000 onderzochte websites zijn er maar 70 goed toegankelijk, zeggen deskundigen. Van veel sites is bovendien onbekend of ze aan de regels voldoen. Ook coronatest.nl, waar mensen een test kunnen aanvragen, scoort een onvoldoende. Vandaag presenteert de Europese Commissie het migratieplan... Daarin staat dat er een prognose komt van het aantal asielzoekers per jaar. En lidstaten kunnen aangeven hoeveel ze daarvan willen opnemen. Verder komt er een reservepot waar bijvoorbeeld Italië of Griekenland geld uit kunnen krijgen voor de opvang. Landen kunnen de pot vrijwillig vullen, maar als dat te weinig oplevert kan de Europese commissie ze dwingen. Het weer, de komende dag begint in de ochtend zonnig, maar later neemt de bewolking toe en kan er een bui vallen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 6.9. Zie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 The year of the cat